11 uur. Dit is Radio 1 met Deborah Blekkenhorst. Zometeen in de gids.fm. Lokale genezers over klasse-hoogopgeleide psychiaters. En het maken van wolken dat is een kunst op zich. Nu eerst het NOS-journaal met Jan van de Putten. De lichamen van de broertjes Ruben en Julian zijn vannacht rond 1 uur geborgen. Na het veiligstellen van sporen op en rond de vindplaats... zijn de lichamen overgebracht naar het Nederlands Forensisch Instituut. Dat meldt de politie vanochtend. En daar zal de identiteit van de lichamen nog feitelijk moeten worden vastgesteld. Dat is een gecompliceerd en tijdrovend onderzoek... dat volgens de politie waarschijnlijk langer dan 24 uur zal duren. Vandaag zal bij de vindplaats nog verder onderzoek worden gedaan.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 Afgelopen weekend werd via NRC Handelsblad bekend dat verschillende jeugdzorginstanties al langer bezig waren met het gezin. De inspectie Jeugdzorg laat vanochtend weten dat er al een onderzoek is begonnen naar de begeleiding van de broertjes. Er is onder meer een feitenrelaas opgevraagd bij alle betrokken instanties. De Raad voor de Kinderbescherming laat weten dat ze het feitenrelaas en het rapport dat ze over het gezin hebben opgesteld aan de inspectie heeft gestuurd. En ook doet de Raad een intern onderzoek. In de Zweedse hoofdstad Stockholm zijn vannacht hevige straatrellen geweest. Ongeveer 40 gemaskerde jongeren staken in de wijk Husbu, auto's in brand... richten vernielingen aan en bekogelden de politie met stenen. Drie agenten raakten gewond. De rellen zouden een reactie zijn op een dodelijke schietpartij in de wijk. Vorige week maandag schoot de politie bij een huiszoeking een man neer. Volgens jeugdwerkers zijn de jongeren gefrustreerd... over de manier waarop de politie van Stockholm mensen in de wijk behandelt. Irak is vandaag opgeschrikt door een reeks van aanslagen met autobommen in Sjiitische wijken. Bij de ontploffingen in Baghdad en de oliestad Basra zijn zeker 34 mensen omgekomen. De meeste doden vielen in Bagdad. In de hoofdstad ontploften negen bommen bij bushaltes op markten en in drukke winkelgebieden. In Basra waren er bomaanslagen op een restaurant en op een bushalte. De afgelopen tijd zijn onder Shiiten en Soenieten tientallen doden gevallen bij bomaanslagen over en weer. Soenieten willen de regering van de Shiitische premier Maliki omverwerpen. Oudvolleybal international Ingrid Visser en haar partner Lodewijk Severijn worden nog altijd vermist. Een week geleden werden ze voor het laatst gezien in de Spaanse stad Murcia. Donderdag deed de familie aangifte omdat er al enkele dagen geen contact was geweest. Correspondent Jenny Jessica van Spengen over de vermissingszaak. Er zijn advertenties in de krant gezet om mensen op te roepen om iets te melden als ze iets weten. Gisteravond zijn de dochters van Lodewijk Severijn met hun moeder hier aangekomen. Niet zozeer om te gaan zoeken, maar ze zullen in ieder geval wel, ze, ze wilden dichterbij de politie zijn. Dat als er nieuws komt, dat ze dan in ieder geval er dichtbij zijn. En dan het weer nog. Een groot deel van de dag is het grijs. Vooral in Limburg valt er regen of motregen. En het wordt 13 tot 15 graden. In de loop van de week wordt het niet warmer dan een graad of 10. En files zijn er op deze tweede Pinksterdag. René Pazet van de ANWB weet waar. Ja, de A29 is dicht. De weg van Rotterdam naar Bergen op Zoom. Tussen de Afrit nummansdorp en de Haring is een ongeluk gebeurd. Het gaat volgens de politie nog drie kwartier duren. Tot die tijd is het verstandig om om te rijden vanaf het Vaanplein bij Rotterdam. Volgt dan de borden Dordrecht en Roosendaal. Zometeen verder met de gids.fm.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 1 plus 1 gratis, 2 plus 3 gratis, 50% korting, 60%... Ja, het is weer schapruimen bij Macro! Met onvoorstelbare kortingen op speciaal geselecteerde artikelen. Zo doen we dat bij Macro, partner voor ondernemend Nederland. U krijgt nu bij een driejarig basisabonnement van Ziggo... een beveiligingscamera ter waarde van 300 euro ex BTW compleet geïnstalleerd op uw kantoor. Bel 0800 0620.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 ruisschade? Kom maar langs. Ook al staan we niet op uw groene kaart. auto taalglas laat je niet barsten. Wel gratis 0800 0828. Vara. Radio 1. De Gids.fm met Bora Goedemorgen. In hoeverre kan de westerse psychiatrie mensen helpen die elders in conflictgebieden wonen? Het is een vraag die tijdens de hele loopbaan van Joop de Jong, eerst als tropenarts en later hoogleraar culturele psychiatrie, heeft gespeeld. Nu stopt hij ermee en ik praat zo meteen met hem over de geestelijke hulpverlening over de grens. Chris Froome die moet het gaan doen in de tour. De renner van Sky leerde het wielrennen in Kenia. Hij zocht zijn trainer op en leerde de geheimen van de Keniaanse Brit. En 30 seconden heeft hij Bernd Nout-Smilde voor het maken van zijn levenswerk. Kunstfoto's van gaswolkjes op bijzondere plaatsen. Hij exposeerde overal ter wereld en nu werkt hij aan een expositie in het Bonavante Museum in Maastricht. En precies op het moment dat het wolkje even in de lucht hangt, zijn we erbij. Kijk maar, als u me niet gelooft: surf naar de met het oog op de naderende ronde van Frankrijk... heeft Bradley Wiggins vrijdag besloten de Giro d'Italia voor gezien te houden. Hij wil zijn toervorm niet in gevaar brengen, zo liet hij weten. En wat zou teamgenoot Chris Froome daarvan moeten denken? Vorig jaar werd hij tweede en om gekibbel te voorkomen... de aangewezen topman voor dit jaar voor de Tour. En nu krijgt hij toch weer concurrentie van Wiggins. Froome groeide op in Kenia en hij ontdekte daar het wielrennen. Andrea Dijkstra zocht zijn oude trainer daarop. Kasten die uitbuiden met wielrenschoenen, kapstokken vol met helmpjes en de fietsframes die aan de balken boven de houten stapelbedden hangen. Alles in het thuishonk van de Safari Simba's ademt wielrennen. En niemand minder dan de in Kenia geboren Chris Froome die vorig jaar tweede werd in de Tour de France werd hier als 12 jarig jongetje besmet met het wielrenvirus. Chris Froome's me, and she asked me. David Kinja, Keniaans profwielrenner en oprichter van de safari Simba's... herinnert hun eerste ontmoeting zich nog als de dag van gisteren. Chris Froome's moeder vroeg Kinja of haar zoon niet bij hem mocht komen fietsen. Want als alleenstaande werkende vrouw wist ze niet wat ze met hem aan moest in de vakanties. Chris had op dat moment een BMX-fietsje, maar kreeg van een docent een grotere racefiets. Die was echter nog veel te groot voor hem, lacht Kindja. En it was too big, you know, it was just too big a bike. And when you remember these things and you look at him today, he just laughed. Chi, ik had een lekker chi Terwijl twee simmers hun fiets aan het wassen zijn, legt Kindja aan de andere uit hoe ze een gebroken ketting moeten maken. He had a big folly yesterday this boy. Hij is broke zijn arm. Maar hij is nu gewoon now. leren. Hij heeft leren hoe hij zijn chain well. De charismatische Keniaan met bijeengebonden dreads, ...leidt jongens uit de buurt, onder wie veel wezen, op tot profielrenner. Belangrijk onderdeel daarbij is het onderhouden van een fiets... ...omdat ze zo in de toekomst mogelijk ook in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien. Ook de 12-jarige Chris Vroom leerde van Kinja zijn fiets maken. En het gaf hem vele voordelen. Yes, it was very important for Chris Froome to learn how to fix his bicycle... because then he had to know how to get himself out of trouble. Doordat Chris zijn eigen fiets kon maken, wist hij zich snel uit de problemen te helpen. En toen hij vanaf zijn vijftiende in Zuid-Afrika ging wonen... werkte hij er zelfs een tijdje in een wielerzaak. <laughs> Op de verharde binnenplaats maken de safari Simba zich klaar voor een training. De jongens steken zich in wielrenkleding, pompen de banden van de mountainbikes op... en smeren nog een laatste ketting. Een van de jongens draagt wielrenschoenen, die zijn gedoneerd door Chris Froome. Die reed er in 2008 zijn eerste Tour de France op en doneerde ze daarna aan de Safari Simba's. Doordat de schoenen eigenlijk net iets te klein waren, pijnigden ze elke etappe de voeten van Chris. Maar nu rijdt een van de Safari Simba's er met veel plezier op. Keep going, keep going. In het vlakbijgelegen bos traint Kinja zijn leerlingen hoe zij met hun mountainbike van een steile trapachtige helling kunnen afrijden. Als klein jongetje deed Chris Froome bij Kinja vergelijkbare trainingen en was dol op mountainbiken. Maar omdat hij een races op de weg wilde gaan meedoen, stapte hij over op wielrennen. Hij had a competitive mind We did a lot of uh, climbing on the hills and some of our steep hills and we, we did make little competitions and betting. Kinja en Froome deden veel trainingen in de bergen en hielden kleine weddenschapjes wie het snelste boven zou zijn. En als Kinja won was dat een motivatie voor Froome om nog harder te trainen. I, I beat him, he would work even harder. Kinja maakte ook kennis met de koppigheid en volhardendheid van Froome. Zo we we training we 150 kilometers maakten ze een tocht van 150 kilometer, maar was de afspraak dat Froome, vanwege zijn jonge leeftijd, na de eerste helft zou meegaan in de auto. To be in the car De jonge Froome weigerde echter af te stappen en wilde per se dezelfde afstand rijden als een Keniaanse wielercoach. Said no and I won't go in the car. Then so we had to go slowly and wait for him until he completed. But you know that was crispful. The 2012 was the in the Belgian city of the Ages was the 90th edition of the race. In zijn rommelige huiskamer vol wielentijdschriften, trofeeën en fietsframes kijkt Kinja met zijn safari simba's naar een DVD van de vorige Tour de France. Onderuitgezakt op de versleten banken, staren de jonge wielrenners met grote ogen naar de zevende etappe die Chris Froome vorig jaar won. Dit is Chris Vroom. Hij was born in Nairobi, Kenia, in Afrika. Op 6000 meter in altitude. En nu rijdt hij op de van de Tour de France. Hoe volg je hier in Kenia eigenlijk de Tour de France? Uh, we Kinja vertelt dat hij de Tour de France voornamelijk via sociale media volgt, omdat de Keniaanse televisie het nauwelijks uitzendt. Maar deze Tour de France gaat hij met ingezameld geld, een schoteltelevisie en een projector aanschaffen. Zodat ze met het hele dorp en natuurlijk de Safari Simba's het live kunnen kijken. In Kenya, in the Africa, When it live Vier jaar Nu is het aan de man in Kenia, in het continent van Afrika, Chris Vroom. Als ik Chris racing the Tour de France. I feel very very happy, because Chris Vroom is een van ons. Kenia's profielrenner Samson die ook bij de Safari Simba's begon. en zelfs met Froome nog trainde vertelt hoe blij hij is over de successen van Froome. Hij is één van ons en hem zo goed in de Tour zien presteren inspireert me enorm om nog harder te trainen. Dat me echt inspiroeert. Chris Froome komt op de lijn. Hij öpent de gap over Cadell Evans. Cadell Evans kan niet de gaf brengen. En Wiggins is gewoon de gaf Evans naar de lijn. Chris wint. Klaap, klaap, klaap. Dit is mooi. Ik geloof nog steeds dat... That... Chris Froome had de grootste kans de Tour de France last year. David Kinja gelooft dat Chris Froome vorig jaar de grootste kans had om de Tour de France te winnen. En dat hij toen op zeer sterke wijze Bradley Wiggins ondersteunde. De Keniaanse wielrenner hoopt dat de leden van Team Sky op hun beurt Froome net zoveel zullen supporten. En dat Chris Froome de honderdste Tour de France zal winnen. Ja. Afwachten dus. Andrea Dijkstra in gesprek met David Kinja... oud-trainer van Chris Froome. 29 juni, dan start de Tour weer. En ijs- en wederdienende staat Chris Froome... dan als kopman aan de start voor Sky op Corsica. De Gets de foto's verschenen wereldwijd op webblogs en Facebook... van een wolk die binnenskamers hangt. Gemaakt door de Nederlandse beeldend kunstenaar Bernd Noudsmeelde. En het is geen photoshop, want hij maakt een echte wolk. Zijn gereedschap? Een rookmachine, een ventilator... een flitser van achteren en een plantenspuit. De foto's zijn een groot succes... en hij trekt er inmiddels de hele wereld mee over. En vorige week maakte Bernd Noudsmeelde een wolk... in een trappenhuis van het Bonnefanten Museum in Maastricht... Onze verslaggever Bot Jellema mocht erbij zijn. Dus nu zat ik Het uit. Vindt te later gaat uit. Ik ben boven. Gaan we naast de camera staan? Klaar. Oké, okay. testen. Ja, nou, wijs het nou op, hè. Maar kijk, dat is dus wel een heel verschil. Kijk, ehm uh, Wauw, ja, beter. Maar daar ben ik blij mee, dat het zo wel werkt. Dus helemaal... Op een computer kun je meteen het resultaat even bekijken. Ja, dat is, werkt even beter dan een klein schermpje. Kijk, en hier zie je op het scherm ook wat het doet. Dus het tegenlicht zorgt eigenlijk voor een contrast. Het kan misschien nog iets druk. En uh, nee, de propeller zorgt er dus voor eigenlijk dat de dat de rook loskomt van de machine en het water houdt hem een beetje in positie. Dat verschil tussen temperatuur zorgt dat het een beetje bij elkaar blijft. Dat krijg je voor elkaar door de lucht vochtiger te maken? Ja, je maakt eigenlijk op de plek waar je het wil hebben spuit je het water... zodat het eigenlijk daar zich pint, min of meer. Wat zoek je in een foto? Want je bent nu een beetje heen en weer aan het scrollen tussen de... Ja, nou ja ik zoek eigenlijk een, een, een, ideale, een ideale wolk... Een nou, ik heb natuurlijk een idee van waar ik, uh, waar ik de wolk ongeveer wil hebben. En daarbij moet hij natuurlijk niet te, te rare vormen ja. hebben... want anders ga je allerlei dingen erin uh, zien. Wat ja. ook ja. niet de bedoeling is. En, uh, ja, dus ja. Het, moet echt, het moet echt het idee zijn van een wolk in de ruimte. En um, ja, in dit geval wil ik hem dus echt een beetje boven die deuren hebben. De wolk zoals we die kennen uit de, de Hollandse landschappen... die wolk, die zoek je. Ja, echt, ja. op zichzelf staande wolk een dreigende wolk... maar het kan natuurlijk ook... Uh, ja, dat natuurlijk vele betekenissen hebben. Mensen hebben altijd heel veel betekenissen eraan gegeven, al door de eeuwen heen. En dat vind ik eigenlijk wel spannend aan het fenomeen van, nou ja, natuur en, en wolken in dit geval. Mm -hmm. Werkt wel. Ja, toch? Ja. Nou, gaan we nog een beetje testen. Beetje, je hebt een plantenspuit in je hand. Ja, ja. Nee, ja, het gaat erom om de lucht goed vochtig te krijgen. Zodat de rookdeeltjes, zeg maar, het water, de rookdeeltjes naar beneden trekt. Ik probeer de lucht een beetje te... Ik met een ventilator en een vochtig naar de lucht en dan straks zet ik die uit en dan is het idee dat wij zeg maar daar achter de camera staan Ja. en uh, dan laat ik een kluk rook los en die moet zich dan naar het midden van de ruimte vergeven en dan komt hij voor het flitslicht. Ja. Onder... Ja, wat ik inzien, toch? He? Ik mocht niet zeggen wat ik <laughs> zie dat ik Het is bijna een soort octopusachtig ding. Oké. Okay. Nou, was je bedoeling om hem wat breder te maken? Ja, en uh, nou, dat is dus ook wel gelukt nu. Hij gaat dus veel meer naar, uh, naar de andere kant toe van de muur, meer gestrekter. Okay. Het, het is helemaal niet zo, uh, zo super technisch. Misschien niet, maar voordat je dit hebt uitgevogeld... ik begrijp ja, nee, dat je dat je de enige bent in de hele wereld die uh, het voor elkaar geeft... om in een gebouw een wolk te maken. Ja, of in, ieder geval het, uh, in ieder geval het beeld van een wolk in de ruimte. Het is ja. natuurlijk geen, geen echte wolk. Want de, de rookmachine zelf is niet veel anders dan wat er in Nederlandse theaters valt te vinden. Uh, nee, dat is eigenlijk hetzelfde. En Dit is eentje die, uh, nee, dat is ook inderdaad van een theaterbedrijf. Hoe lang ben je bezig om een goede wolk te maken? Nou, toch wel een, uh, een dag voorbereiding en dan nog een dag schieten. Gaan nou vanavond, tot ook vanavond door. Dus ja, eigenlijk alles, alles uitproberen totdat je, totdat je het beeld hebt... waarvan je denkt van ja, dit is hem. En dan nog even doorgaan. Kijken, want het is wel verslavend. Weet je. Elke keer ontstaat er een nieuwe vorm. Het is, in die zin, je kunt het wel iets controleren... maar het is natuurlijk ook onvoorspelbaar. De vorm is altijd anders, het licht is altijd anders. Het licht in de ruimte is elke keer anders. Het is wel echt een zoektocht naar dat ene plaatje. Een soort wolkverslaving heb je nu. Ja, <laughs> dat zou je het kunnen zien, ja. Hoe heb je het uitgevonden, dit proces? Nee, de eerste wolk heb ik uh, gemaakt in een miniatuurruimte. Om het vooral te testen. Dat is een schaal van 1 op 4. Dat of 6 vierkante meter. En, uh, ja, in een in miniatuurruimte heb je eigenlijk heb je controle over de ruimte. Je kun je alles bepalen. Dat is eigenlijk ideale ruimte. Mm -hmm. En zodoende, uh, daar wil ik kijken of ik een wolk kon laten ontstaan. Yeah. Zo is dat eigenlijk begonnen. Maar daarna, toen was het toch wel ja, dat idee van de vluchtigheid. En, en als een vluchtige sculptuur ook. Het is heel aantrekkelijk om dat ook in, uh, in echte ruimtes te proberen. Met name in tentoonstellingruimtes. Dus ja. Zo is dat eigenlijk begonnen. Tijd voor de volgende. Ik wil niet veel zeggen, maar volgens mij heb je het hier nu daadwerkelijk laten regenen. Ik voel een drup van boven komen. Ja, dat kan dat? Dat. dat. zou best kunnen. Oh, nee, wacht, er staat hier een raam open. Misschien dat het nu regent buiten. Dat, dat, dat zou het... kunnen, ja. Dat is wel het ultieme doel misschien, dat het nog gaat regenen uit je wolk. Ja, nou, nee. nee. Wel wolken, geen regen. Bernhout Smilne, hij is dus de beeldend kunstenaar... die een wereldwijde hit heeft met zijn wolken in gebouwen. En na de zomer exposeert hij in het Bonnefante Museum in Maastricht. En dan zijn ook de foto's te zien die hij daar dus maakte in het trappenhuis. Een shuffle van Bob en Earl. De Gids. Als 26-jarige was hij in West-Afrika de enige arts... in een gebied half zo groot als Nederland. Hij deed jarenlang onderzoek in conflictgebieden... als Cambodja, Oeganda, Nepal en Algerije. En hij specialiseerde zich in de culturele psychiatrie. Hij ziet het belang van lokale genezers... van wie hij zegt dat ze echt niet zomaar iets doen... Op 31 mei, dan neemt hij afscheid bij het VU-MC in Amsterdam. En vanochtend is hij bij mij te gast. Hoogleraar culturele psychiatrie Joop de Jong. Goedemorgen, meneer de Jong. Goedemorgen. Begonnen als tropenarts, maar al snel dacht u nee... ik ga die culturele psychiatrie in. Vanwaar die stap? Omdat ik aan de ene kant allerlei uh, problemen tegenkwam met mijn patiënten... die vaak geloofden in processen waar ik van afgeleerd had in te geloven. Magie, hekserij, toverij... En alles interpreteerde binnen dat kader. Want welke problemen uh, kwamen zij bijvoorbeeld tegen? Nou, bijvoorbeeld mensen die hadden uh, tuberculose... of later mensen waren psychotisch. En dan konden wij als dokters... wij konden wel wat aan de symptomen doen... maar de echte oorzaak konden wij niet weghalen... want daar had je de genezen voor nodig. Dus zo raakte ik betrokken bij de uh, belangstelling voor de antropologie. En daarnaast was het zo dat ik vond... Uh, en dat vind ik nog steeds. Dat De psychiatrie is natuurlijk een enorm fascinerend vak. Het is intensief en zwaar. Maar je bent bezig met... Ja, waarom is het zo dat... terwijl we allemaal stemmingsschommelingen hebben... en af en, toe, af en toe wat opgewonden zijn over weinig... waarom is het zo dat sommige mensen dan wel ontsporen... en anderen het goed blijven doen. En daarnaast is het natuurlijk nog extra boeiend om dan te kijken... Ja, hoe zit dat in andere culturen? Hoe voelen mensen dat in andere culturen? Hoe is het als ik een migrant of een vluchteling in Nederland... in mijn spreekkamer krijg? En uh, dat aspect van cultuur, wat als het ware de spreekkamer binnenkomt... in plaats van dat je op vakantie gaat naar verre orde... dat is natuurlijk een heel fascinerende combinatie om je daarmee bezig te houden. Om het in een goed kader te plaatsen? En ook om het in een goed kader te plaatsen, ja. Zijn er dan nog uh, verschillen ook wezenlijk per gebied? Want u heeft in veel conflictgebieden gewerkt, Afrika, Azië. Ja. Ja, de, de, de hele historische opbouw van ieder conflict is natuurlijk heel uniek. Hè? Dus je ziet eigenlijk altijd dat er of langs etnische lijnen worden er tegenstellingen gecreëerd... tussen Hutus en Tutsis of Temmels en Singalezen. Dus er is altijd een opbouw en een herschrijven... Zeg maar, van de geschiedenis van zo'n gebied. Er is altijd een geleidelijke escalatie... in de vorm van oplopende spanning langs religieuze lijn. Er is vaak een sociaal-economisch probleem. Er is vaak een falende staat. Er zijn economieën die instorten. De publieke voorzieningen worden slechter. Mensen worden alsmaar armer. Uit onvrede sluiten mensen zich dan soms aan bij gewapende groepen. Dus ieder, ieder conflict in de wereld heeft zo'n soort van toxische mix van factoren... die iedere keer op een andere manier uitspeelt. En uh, ook wellicht anders tot uiting komen in de psychische problemen... die mensen laten ondervinden. Ja, He, want het maakt heel veel uit of ik een boeddhist ben... of een hindoe of een moslim... hoe ik het lijden van de mensen om me heen en van mezelf interpreteer. He, of ik dat aan Allah of aan karma toeschrijf. Uh, dat maakt natuurlijk heel veel uit. Bovendien, ieder gebied heeft natuurlijk zijn eigen genezingstraditie. He. Een van de thema's waar we het 31 ene derde over hebben... dat is hoe cultuur inwerkt op het lichaam. Als ik een heel andere beleving heb van de processen in mijn lichaam... en de gedachten die ik daar dan bij heb en de katastrofale bedenksels die ik daaromheen spin... en wat dat dan vervolgens met mijn lichaam of mijn geest doet... in termen van ziekte of gekte... dat maakt natuurlijk heel veel uit in hoe het in elkaar zit... maar ook in hoe wij daar dan als hulpverleners en als... Uh, als NGO of internationale organisatie op inspelen. Is het lastig voor u als, ja, toch maar even te zeggen, westerling om dan in zo'n gebied te komen... waar men enorm veel waarde hecht aan een lokale genezer? En daar staat u dan met uw westerse denkbeelden over psychiatrie. En u moet dan toch gaan samenwerken, denk ik zo. Ja, toen ik, toen ik jong was, hè, dat, dat, uh, toen voelde ik me natuurlijk wel eens uh, gepasseerd. Hè, en dat vond ik soms ook wel krenkend, dat die genezen met de eer ging strijken. Maar uiteindelijk ben ik erachter gekomen dat die genezen vreselijk belangrijk is. Want ook al kunnen mensen misschien beter met name bij ernstige psychiatrische aandoeningen... naar een westerse voorziening gaan... of naar een zeg maar, academisch opgeleide op, uh, behandelaar. Die genezer die weet wel wat er speelt in de lokale gemeenschap... en die helpt mensen om hun klachten en hun angsten... om die vorm te geven binnen dat hele domein van die voorouders... van die winti, van die djins in de islamitische wereld... Dus mensen die worden als het ware ook getroost... omdat het een kader krijgt binnen hun cultuur... en wat ze zelf kennen van hun cultuur... en, en uh, wat ze er dus aan moeten doen. Dus ik vind dat die samenwerking met genees is belangrijk. Maar ook al zou je dat niet vinden, mensen gaan er toch naartoe. Hè? Dus je, hebt het, je kunt maar beter een goede relatie met ze opbouwen... in plaats van zeggen, ja, ik ben er tegen, maar mensen doen het toch. Dat speelt in Nederland ook met complementaire alternatieve geneeswijzen. Mensen maken daar heel veel gebruik van in ons vak. Een van mijn promovendi in Groningen, Hoenders, die zegt... nou dat is wel zo'n 50 van de mensen in Nederland... die, die, die uh, naar een polykliniek of ambulante zorg gebruiken... maar daarnaast naar zo'n geneesgegaan of een alternatieve geneeswijze. Nou ja, dan, dan, vind ik, dan moet je dat serieus nemen en, dat, en daarop ingaan. Maar gebeurt dat genoeg? Staan wij er open genoeg voor? Nou ja... Het interessante is dat in de derde wereld, net als hier en in andere hooginkomenslanden, dat mensen er dus wel degelijk te de gebruik van maken. Dus de bevolking staat er al open voor. Of de hulpverleners er voldoende open voor staan, dat is een andere vraag. Zouden ze dat meer moeten? Ja, ik denk dat je bijvoorbeeld in Nederland natuurlijk een vrij heftige stroming van mensen die roepen, ja, het is allemaal charlatanerij en je moet daarmee ophouden. En ik denk dat, dat je veel beter kunt zeggen... als mensen daar zoveel vertrouwen in hebben... dan moet je ook kijken wat mensen daar zoeken. En daar speelt natuurlijk bij dat we de laatste jaren... toch wel ook kritischer worden in ons eigen vak. Bijvoorbeeld wat betreft de werkzaamheid van pillen. Bij welke groepen mensen dat we erachter komen. Dat je toch vooral met ernstige problemen antidepressiva moet slikken. En niet als het leven even een paar weken of maanden eens een keer tegen zit. Wat ons allemaal overkomt. Maar... Dus we, we hebben veel meer vraagtekens en twijfels... over wanneer moeten we die middelen inzetten... en zijn zowel zo effectief als we altijd gehoopt hadden. En voor een stukje geldt dat ook voor de psychotherapie. Dus wij worden ook wat bescheidener in ons vak... in wat we allemaal durven te beweren over hoe goed we eigenlijk wel zijn. Niet dat we het slechter doen dan vele andere vakken in de geneeskunde. Maar dat we, uh, ja, dat, dat, dat ook tot een zekere vorm van bescheidenheid... Uh, Vraagt. Is dat ja. voldoende bereik? Want u neemt afscheid op 31 mei. Ja. Dan wordt er ook een symposium gehouden over culturele psychiatrie. Ja. Zegt u dan, ik neem met een goed gevoel afscheid... want ik heb dit toch allemaal voor elkaar gekregen? Nou, uh, um, ik vind dat we in Nederland de afgelopen 25 jaar... hebben we enorme grote slag gemaakt met uh, het opleiden van mensen... het ontwikkelen van methoden en ideeën en concepten... rond de mensen met cultureel met een cultureel diverse achtergrond. Overigens, voor ons gelden daar de Bible Belt-bewoners... dat is net zo goed een culturele minoriteit, zeg maar. en zijn niet alleen de migranten en de vluchtelingen. Ook binnen Nederland hebben ook we die Ook binnen Nederland, dus wij vinden dat de diversiteit in Nederland... ook onder Nederlandse inwoners gewoon heel belangrijk is in ons vak. En wat we internationaal hebben gedaan is natuurlijk heel bijzonder... want we hebben eigenlijk een soort van nieuw vakgebied neergezet... wat nu door allerlei mensen op wordt genomen en uit wordt gedragen. Dus we hebben, vind ik, veel bereikt, ja... U neemt uh, ja. trots afscheid. Ik neem met een goed gevoel afscheid, ja, dank u wel. Op 31 mei is Op 31 mei is conferentie in de VU, ja. Hoogleraar culturele psychiatrie uh, Joop de Jong, hartelijk dank. En veel plezier natuurlijk. Oké, okay, dank u wel voor het gesprek. Bijna twee over half twaalf. Hier is Jan van der Putten met het NOS Journaal. Dit is Radio 1. De lichamen van de broertjes uit Zeist zijn vannacht overgebracht naar het Nederlands Forensisch Instituut. Dat zal uitgebreid sectie verrichten, heeft de politie bekendgemaakt. Vandaag wordt ook de vindplaats bij Koten verder onderzocht. In de Zweedse hoofdstad Stockholm zijn vannacht hevige rellen geweest. Ongeveer 40 gemaskerde jongeren staken auto's in brand, richten vernielingen aan en bekogelden de politie met stenen. Drie agenten raakten gewond. De rellen zouden reactie zijn op een dodelijke schietpartij. Een week geleden schoot de politie van Stockholm bij een huiszoeking een man dood. In Irak is een reeks van aanslagen gepleegd met autobommen in sjiitische wijken. Bij de ontploffingen in Bagdad en in de oliestad Basra zijn zeker 34 mensen omgekomen. De meeste doden vielen in Bagdad. In de hoofdstad ontploften 9 bommen bij bushaltes, op markten en in drukke winkelgebieden. En Caries van Houten gaat de Zweedse actrice Greta Garbo spelen... in een film over haar leven. Dat is vandaag bekendgemaakt op de dag dat het Zweedse Filminstituut... 50 jaar bestaat. En Caries van Houten gaat die film over Greta Garbo ook produceren. En dat zijn de hoofdpunten. Dit is de degids.fm met Deborah Bleckenhorst. Zometeen hoort u over de burgemeester van Toronto... die gesnapt is met crack... Maar hier zijn eerst de Doobie Brothers. van The Doobie Brothers. Het is een nummer uit 1979, maar het werd pas een grote hit hier in 1986. Vara, de gids .fm, de wereldontvanger. Willem Frank de goedemorgen. Je gaat vandaag naar Canada. Naar Toronto, de grootste stad van Canada met... 2,6 miljoen inwoners op vier na grootste stad van Noord-Amerika. Nou, de burgemeester, de conservatieve burgemeester van Toronto... is de afgelopen dagen het middelpunt geworden van een nationaal schandaal. Dat begon uh, vorige week donderdag uh, op het um, beetje nieuws, media-nieuws-roddel-website-weblog uh, media Gawker. Uh, Zij hadden een publicatie van, um, van journalist John Cook. En uh, die John Cook die beschrijft hoe aan hem een video te koop werd aangeboden. Een video waarop te zien zou zijn dat die burgemeester... van Toronto crack cocaïne rookt. Ook nog eens in gezelschap van een paar drugstealers. Klinkt als een heel spannende film, maar wel een beetje ongeloofwaardig, of niet? Nou, dat uh, dacht die uh, journalist John Cook ook. Maar hij ontving een schermafdruk of een fotootje, dat is niet helemaal duidelijk. Uh, met daarop twee kerels in capuchons, capuchons. En dan in hun midden staat daar een man die wel erg veel lijkt op burgemeester Rob Ford. Nou, die afbeelding die kun je ook zien op Gawker. En de man die Rob Ford zou zijn, die draagt een sweater... Waarin hij ook als burgemeesterskandidaat een keer op de foto is geweest. Nou, en daar staat er ook nog eens een jongeman links van hem. Dat zou Anthony Smith zijn. Een Canadees die twee maanden geleden als, volgs, als volgt in het nieuws kwam. Smith en een vriend shot several times after leaving een club op King Street West. De 21 jarige Seneca College student en talented basketballplayer leaves behind a grieving mother, younger brother, and two sisters. Anthony Smith, hij werd uh, in, in maart werd hij neergeschoten toen hij uit een nachtclub kwam. En het leek wel erg op een criminele afrekening. Nou, zo wordt het verhaal spannender en spannender. Maar Willem Frank zo'n schermafdruk. Die kan natuurlijk gewoon ook gemanipuleerd zijn. Heeft die journalist John Cook nu ook echt de hand weten te leggen op die video. Nou, hij is afgereisd naar Toronto en via een tussenpersoon. Uh, kwam hij daar in contact met de man die de video te koop aanbood. Hij kreeg hem één keer te zien op het schermpje van een smartphone. En volgens hem staat daar Rob Ford op duidelijk herkenbaar... zittend in een goed verlichte kamer. En hij is wat aan het grappen en grollen met wat andere mensen in die kamer. En nou, uiteindelijk steekt hij een krekpijp op en hij inhaleert. Dus de journalist heeft de video één keer gezien... Dat is wel een beetje mager. Ja, nou die, die verkoper die eiste veel geld voor de video. Minstens een bedrag uh, met zes cijfers. En zoveel geld uh, heeft Gawker niet. Dus het bleef bij die ene vertoning. Maar nu komt het. Vrijdag kwam de grootste krant van Canada, de Toronto Star. Uh, die kwam met een soortgelijk verhaal. Onderzoeksjournalist Kevin Donovan en een collega... die waren twee maanden bezig met een onderzoek... naar geruchten rond dat drugs drugsgebruik van de burgemeester. Er gingen al langer uh, vermoedens uh, dat hij zich daarmee bezig hield. En via een paar Somalische drugsdealers kregen ze op de achterbank van een auto kregen ze die gevraagde video te zien die volgens de verslaggevers echt lijkt te zijn. De video, die uh, to te real, ziet Mayor Rob Ford in een room, zijn shirt open, lolling back in his chair en be te a een pipe. Ja, hij Donovan, die Donovan beschrijft eenzelfde soort video waar die burgemeester Rob Ford te zien is, de bovenste knoopjes van zijn overhemd open, en zijn collega Robin Doletil voegt hij dit aan toe. The man in the video who we believe is Mayor Rob Ford appears stumbling. He seems incoherent. He rambles. At one point he appears to call Liberal leader Justin Trudeau a fag. Ja, <laughs> de man die dus burgemeester Rob Ford zou zijn op die, op die video spreekt hij. Incoherent. Hij struikelt over zijn woorden. En volgens Doolittle noemt de burgemeester Justin Trudeau... dat is de leider van de Canadese Liberalen een fag, oftewel een flikker. Ja, en heeft die Toronto Star, die krant dan toch die desbetreffende video in handen? Nee, ook zij hebben hem niet gekocht... maar die journalisten die zeggen hem wel drie keer te hebben bekeken. Ja, nou ja, de, de burgemeester zelf, Rob Ford, wat is het eigenlijk voor iemand? Ja, hij, die, hij is nogal een controversieel figuur. Hij werd in, in 2010 werd hij uh, gekozen, vooral vanwege zijn uh, belofte om de overheidsuitgaven daar flink in te snoeien. Nou, dat, dat heeft uh, Ford gedaan. Maar hij struikelt ook van het ene incident in het andere. Hij was bijna uit zijn functie gezet door een rechter wegens uh, belangenverstrengeling. Hij liet ook een keer een paar stadsbussen liet hij, uh, omrijden van, van een gebruikelijke route afhalen. Om zijn, uh, om, hij hij coacht namelijk een American football team. Om om dat weg te brengen. Nou, en er stonden die. die de, ja, de normale forens. die stonden natuurlijk te wachten. bij hun, bij hun uh, bushalte. terwijl die bus niet kwam. Nou, die Forte heeft heel veel haters. omdat hij het imago van Toronto. zou besmeuren met zijn rare fratsen. Maar het gekke is. Uh, hoe meer van dit soort fratsen. en incidenten. hoe populairder hij wel lijkt te worden. bij zijn. ja, eigenlijk. Uh, achterband. Zijn, zijn echte fans, zijn hardcore fans. Nou, dan hebben we het vooral over hem. Maar wat vindt u er zelf van? Want hij moet denk ik toch ook wel geconfronteerd zijn. hiermee. Uiteraard, ja. nadat dat stuk in de krant was verschenen. s' ochtends vroeg werd hij door de pers opgevangen bij de ingang van het stadhuis. En Ford was toen vooral erg kortaf. Ja, belachelijk noemde hij de aantijgingen. En volgens de burgemeester voert de Toronto Star een hetse tegen hem... Dat is ook al vanwege die eerdere geruchten rond zijn drugsgebruik. Die kwamen ook bij de Toronto Star vandaan. Nou, verder roepen vriend en vijand inmiddels dat Rob Ford duidelijkheid moet verschaffen... over dat mogelijke krijggebruik. En dat had hij uh, gisteren kunnen doen. Hij heeft namelijk met zijn broer samen, dat is, is namelijk een raadslid in, uh, in Toronto... hebben ze een, een, een wekelijks praatprogramma, City Talk... waarin ze vooral hun opponenten, hun politieke opponenten, een veeg uit de pan geven. Nou, gisteren gaf hij niet thuis, hij, uh, hij was daar niet te horen. En ondertussen gaat iedereen met Rob Ford aan de haal. Zoals ook uh, Jimmy Kimmel, de bekende comiek en eh uh, talkshowpresentator die verwijst naar de zwaarlijvigheid van de burgemeester. I don't know can't believe him because uh, isn't crack supposed to make you lose weight? <laughs> the guy's the size of a Tyrannosaurus. Ja, je zou juist moeten afvallen. En dat is niet, eh, echt, Precies, je niet echt als je hebt gekeken op de website. Inderdaad, naar deze Rob Ford. Uh, die video hè, waar, waar het dan uh, allemaal om draait en waar dit vandaan komt... is die dan toch al openbaar? Nog steeds niet. Uh, Gawker, dat, uh, dat uh, weblog, probeert nu via crowdfunding... 200.000 dollar binnen te halen. Dat is blijkbaar de, de, het bedrag dat gevraagd wordt om die video te kunnen kopen. En inmiddels, ik heb net nog even gekeken... staat de teller op 73.396 dollar. Nog een beetje te gaan dus om deze video in handen te krijgen. Dankjewel, Willem Frank de Noot. Vara. Radio 1 Degids.fm Aan de kont van de rotgans kun je zien hoe het is gesteld met het voedselaanbod in het Waddengebied. Is die kont dik en rond, dan zit het wel goed. Maar er zijn ook jaren dat ze een stuk dunner zijn. Onderzoekers proberen nu in kaart te brengen wat, waar en hoe lang trekvogels fourageren in het Waddengebied.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 om helemaal die, die 4000 kilometer naar noorden te vliegen. Maar ze leggen ook deels daarvan van dat vet, worden ook nog die eieren gelegd. Maar ze zitten heel verspreid dit jaar. Het lijkt alsof. Uh, het was natuurlijk een heel absurd voorjaar geweest en ontzettend lang koud is geweest. Dus het lijkt alsof ze nu echt een groter gebied uh, gebruiken om aan een kostje te komen.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 Ja, dus we eigenlijk even. Ik heb hem ook al heel lang zijn kont uh, niet gefotografeerd. Dus ja. Het zou mooi zijn als ik hem even kan vinden. Tuurlijk. <laughs> het is een rare hobby, uh, Adrian. Oh, hij zit op de grond. Ja, heb je hem gevonden? Ik heb hem gevonden, ja. Oké. Okay. Ik ga even uitrusten voor de lange reis. Adriaan Dokter van de Universiteit van Amsterdam... ging met Jeanette Paramore op zoek naar de rotgans. En dan met name werd er gelet op de dikke kont. beginnings.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 Lucky van Daft Punk. Ik weet niet hoeveel kijkers waren er. Iets van nee. of, nou ja, over de wereld. Nou, ik denk, als je al die... Toch, best wel ja. ja, best wel. En ik denk, nou, die heb ik in ieder geval allemaal... gewoon mijn muziek kunnen laten horen. Ze weten dat het allemaal uitkomt. Nou, dat is, wat wil je nog meer? Ja, wat wil je nog meer? Anouk, die bij haar aankomst op Schiphol duidelijk maakt... dat haar missie is geslaagd. Al won ze dat zongfestival niet. En dat succes is het gevolg van een uitgekiende strategie... die tot in de puntjes was voorbereid. Ik ga erover praten met onze marketingdeskundige... Charol Borromans. Goedemorgen, Charol. Goedemorgen, Deborah. Gekeken zaterdagavond? Ja, ik heb... Uh niet naar het hele Songfestival gekeken... maar wel natuurlijk naar het nummer van Anouk. Ja, die werd negende. Ja. Um, ja, ze zegt zelf al een beetje, het zal me worst wezen... want uh, ik heb niet alleen mijn liedje... maar ook mijn albumset set Songs... toch wel even mooi wereldwijd op de kaart uh, kunnen zetten. Ja. Daar zit een strategie achter. En ja. welke is dat? Nou, er uh, zit gewoon een heel knap stappenplan gewoon achter. Als we het even van... Achter naar voren doen. Uh, haar uh, nieuwe CD uh, is precies een dag voor de finale uh, in Malmö gelanceerd. Ja. Perfecte timing, want door uh, dat goede optreden in de halffinale en de plaatsing, dus voor de finale, had ze natuurlijk al een groot Europees publiek bereikt. Want Beurt staat op dat album. Hè, ja, YouTube? dat staat ja. Op, dat, uh, op dat album. Dus die lancering die, uh, van die CD vond dus eigenlijk ook niet, alleen, uh, die vond niet alleen in Nederlands plaat, Nederlands, Nederland plaats, maar ook in België, Frankrijk, Duitsland en de Scandinavische landen. Dat kon, want ze hadden haar al gezien op de televisie. Met succes. Uh, uh, gaan we nog verder terug in de tijd, dan zie je dat er op, op andere manieren reuring is gecreëerd. Namelijk doordat er op een gegeven moment bepaalde filmpjes op YouTube verschenen waarin wij een dronken Anouk zagen, vals zingend. En uh, die filmpjes lekten uit. Men dacht ook dat dat echte filmpjes, echte opnames waren. En uh, bijvoorbeeld shownieuws sprong daar bovenop. We horen de stem van Bridget Maasland en Erik van Tijn. Is doorgezakt en niet zo'n klein beetje over. Toen was het natuurlijk een beetje aangeschoten of gewoon eigenlijk ladder zat. En is ook nog een Beurt gaan zingen. Misschien moeten het even zien met z'n allen. Ja, dat is de eerste film. Dat is wel even leuk. Ja. Ja, ja. Ja, ja, je <laughs> denkt dus dat het echte filmpjes zijn, maar uh, ze waren nep. Uh, bleek later. Ja, bleek later. Uh, want ze bleken onder zijn, onderdeel te zijn van een campagne van Centraal Beheer. Uh, de filmpjes waren eigenlijk al weken uh, voor de halffinale te zien. En uh, daar was plotseling op 5 mei een filmpje van Centraal Beheer. Weet je wel, van Even Apeldoorn bellen. Ja. Waarbij we een televisiecommercial zagen met de titel Eurovi Eurovisie. En uh, toen bleek het uiteindelijk gewoon die filmpjes die behoorden bij, dat, uh, bij die grote film, bij die grote tv-commercial. Van, uh, van Centraal Beheer. Want in die film zagen we, of in dat filmpje ja. zagen we eigenlijk Anouk, die dan wakker wordt gebeld, ja. hartstikke dronken. Dus er heeft ja. het, geloof ik nog een man aan haar vastgeketend ja. ook nog. Ja. En dan neemt ze op en dan hoor je de tune van het Eurovisie Songfestival. Ja. En dan zegt ze, damn, ik ben te laat. Ja. Ja. Ja. Daarmee was de weg geplaveid voor uh, haar album, uh, zoals ja. je al zei. Ja, ja perfect getimed natuurlijk. Maar is het een bekende uh, strategie? Uh, ja, ja in, in, in, in ons vak noemen we dat de zogenaamde drip feed marketing. Dat betekent dat je een eigenlijk een campagne druppelsgewijs laat verlopen. Dus elke druppel moet dan ook weer tot een zekere buzz leiden. Dat betekent dat er over gepraat wordt. Er wordt over getwitterd. Men is er mee bezig. Hey, heb je dat filmpje van Anouk gezien? Die is dronken. En dan gaan mensen er al over praten. Nou, en Dan sluit daar die centraal beheercampagne weer op aan. En zo gaat dat maar door. Uh, en dat noemen we dus buzz marketing. En de methode die daarin bij gebruikt wordt is drip feed marketing. Druppelsgewijs wordt die campagne gevoed expres gooien materiaal op de markt ja, um, ja uh, we hoorden net uh, daft punk die hebben dat ook gedaan hè? ja dat is een, een heel mooi voorbeeld. Het uh, uh, uh, nieuwe album van deze band is gelanceerd het begin dit het jaar. Uh, Daft Punk of Daft Punk, Ik weet eigenlijk niet precies hoe we het uit moeten spreken. Dat zijn twee Franse muzikanten. Die maken housemuziek. Uh, een heel bekend nummer van hun is One More Time. Ja. Uh, een beetje een geheimzinnig duo. Je ziet hun gezichten dus ook niet, want ze dragen een soort robotpakken. En dragen uh, ja, high-tech motorhelmen. En uh, die lancering van een nieuwe album met als titel Random Access Memories... is een perfect voorbeeld van buzzmarketing... waarbij gebruik wordt gemaakt van dripfeed. We gaan eventjes door de tijd heen, 26 februari. Ineens verschijnt er een foto op Facebook van twee samengesmolten helmen... en er is er een link naar daftpunk.com. 2 maart is er een 15 seconden spot tijdens Saturday Night, uh, Saturday Night Live. Dat is een van de best bekeken Amerikaanse televisieprogramma's. Waarmee in feite een katalysator plaatsvindt van de geruchtenstroom. Want voor het eerst is er ook iets van geluid te horen... van iets wat bij die twee helmen hoort. Uh, tussen 7 en 21 maart start er een hele grote outdoor-campagne in Amerika. En dan zie je ook weer die twee samengesmolten helmen. Op billboards? Op ja. billboards, ja. Abri's billboards... 23 maart, we zijn weer een paar dagen verder. Opnieuw is, zijn ze in, is er een uh, clip in uh, Saturday Night Live, uh, waarbij je een teaser krijgt van het album. Uh, de naam wordt dan ook bekend gemaakt: Random Access Memories. En de lanceerdatum op 21 mei wordt bekendgemaakt. Uh, dan op 12 en 13 april is voor het eerst bekend wat de single gaat worden. Get Lucky. We horen ook nog een klein interviewtje eventjes met een van de gitaristen, neem ik, aan. Even horen. Ja, dat is Get Light. What do great artists do when you see a world around you that's in turmoil? Some of the best artists make you feel good. Ja. Drie dagen later, 16 april. De overige nummers van het album worden bekendgemaakt. En begin mei worden alle traditionele media ingezet. Dus interviews. Het staan ze op het cover van de cover van allerlei magazine. Displays. En op 17 mei vindt dan de echte lancering plaats. En weet je waar die plaatsvindt? Nee, dat weet je niet. In Weewa. Weewa. En Weewa is een plaatsje in Zuidoost-Australië. Een piepklein plaatsje waar ze altijd een soort festival hebben. En daar is het nummer gelanceerd. Of het is, is de hele, het hele album gelanceerd. En dus iedereen ziet... wil het hebben, want iedereen heeft natuurlijk zo, wordt ja. zo gek van die baas dat ze zoiets zeggen, ik moet dit album ja, hebben. Iedereen praat gelukt. er dus over. En dat is volledig gelukt. Ja, nou, ja, net zoals bij Anouk. Uh, Charles, tot slot, uh, is het dan ook weer speciaal geschikt... zo'n strategie voor muziekreleases? Want we hebben die hier twee genoemd. Of kan je het ook bij andere producten doen? In feite kun je het bij alle producten doen. Het is wel... Uh, het moet eigenlijk wel een beetje een product of een dienst zijn... met een beetje inhoud. En anders moet je die inhoud zelf maar gaan creëren. Maak je het bijzonder. Maar het kan voor auto's, het kan voor ijsjes. Uh, kijk, wat heel belangrijk is... Zijn natuurlijk die uh, nieuwe media, die social media. Je moet erover gaan twitteren, je moet er gaan, uh, uh, met, je, met je computer mee bezig zijn. Hè, het doorgeven van, van al dat nieuws, het doorgeven van die bas, dat is heel belangrijk. Je moet een bas creëren en mensen bus. een beetje gek maken. Gaan wij nu, denk ik, gewoon op Twitter zetten, Charles, dat jij er volgende week weer bent? Dat is zeker. Dan doen we een klein plaatje erbij en ja. dan uh, hebben wij zo de bas gecreëerd dat jij hier volgende week weer zit met een mooi verhaal, ja, Charles de Ik heb geen idee. Nee. Zoek het uit. Surf naar de gids.fm. Straks lunch. Expert is 45 jaar en dat vieren we 45 weken met superscherpe jubileumaanbiedingen. Deze week een Zanoushi koeler van 153 Liter. Met automatische ontdooifunctie van 239 voor 189 euro. En bij Expert kunt u al 45 jaar rekenen op de beste service. Exper begrijpt het.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 Ook logisch, yourhosting.com. Helaas was iemand ons al voor. Zorg dat het jou niet gebeurt.